Amtelijke samenwerking. Amtelijke samenwerking. Dat is een interessant verhaal. Dat is een heel interessant verhaal. Ja. Daarna spreken wij met uh, Ton Ariesen. Want volgende week is het uh, wereld, wereldkampioenschappen Granadepeller. Ja. Of moet ik eh. Nederlands zeggen? Ja, er komen mensen uit uh, heel Europa. Ja. Goed, dan hebben we daarna Kees Drijsma, Hij is Frans Pringtij, architecten. En uh, het gaat over de Watertorenplein uiteraard. Nou.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 Volgende week, nou die week daarna is het november. Hè? En dan ja. uh, is volgens mij de landelijke intocht iets van uh, 18 of zo. 19, ja, zoiets. In, in die buurt, tweede ja. week ongeveer. Ja. Uh, dan ga jij, ga jij ook van start met je ja. project, een week daarna. Uh, hoe kunnen mensen bij jou in contact komen om uh, bijvoorbeeld iets te weten te komen over die uh, Centerparks middagen. Ja. Of uh, uh, een huisbezoek voor Sinterklaas te boeken. Dat, dat kan via Sinterklaascentrale.com.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 uh, willen tech, of techneut willen worden hier bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Kunnen ze zich aanmelden via... Uh, wat zullen we doen? Redactie? Ja, ik heb, het, ja, ik heb <laughs> Nou, desnoods via de Facebookpagina ja, van CFM ja, en dan komen ja, mensen, we we te we komen we we mensen we bij ons terecht. Via Z ZFM kom je ergens wel uit. Ja, ja, kom je uit. Gewoon Google ZFM Zandvoort, niet anderen, andere, want er zijn er twee natuurlijk. Ja. En dan uh, komt het helemaal goed, inderdaad. En anders wip je gewoon een keer gezellig op zaterdagmorgen aan. Dan kan je ook zien wat we doen. Precies, bijvoorbeeld. Kom radio kijken. Kom radio kijken. Kasper, gaan we terug naar de knopjes, want we zouden graag een stukje muziek horen. Inderdaad. Is goed.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 Things be right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 half tien. Kost 20 euro per persoon auto en de kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV. Tot zover de agenda. Onze gast is gearriveerd. Goedemorgen. Hi, Irene. Hartloopt met die naartoe gerend? Nee, ik ga me lekker met de fiets. <lacht> lekker met de fiets. <lacht> nou. Nou, neem een kopje koffie zou ik zeggen. En ja. zet jezelf gezellig neer. Ik, ik zei net uh, van... Uh,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 even iets verbouwen. Oh ja, heel mooi. Oké. Okay. Ja, eigenlijk uh, was het wel... Uh, een beetje grote dichterbij. Uh, zo. Rote artikelen. Ja. Maar uh, inderdaad was het wel fijn. Wel een stukje van mijn achtergrond gekomen. Ja. Ik, was het misschien heel veel vragen daarover. is dus een nou, beetje beantwoord, eigenlijk. Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ben er een paar keer uh, langs gelopen. Langs ja. uh, je zaak. Ja. En uh, toen uh, dacht ik bij ja. mezelf van... Uh,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 neemt om de krant te lezen, dan, ja. uh, dan zie je dus dat uh, he, wat je passie is en ja. uh, hoe dat ontstaan is ook. Ja. En dat is wel bijzonder eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. Eigenlijk is dat ook zo. Ik vind ook, uh, ik heb het uh, uh, eerlijk, ik kijk niet aan de, uh, zo noemen dat dat uh, dat is het concurrentie in de Zandvoort. Ik, ik vind alleen maar wij elkaar helpen. Ja. Ik vind eigenlijk een sterke vakken van elkaar eigenlijk pakken en kunnen met elkaar helpen. Dus ja. dat is heel fijn, heel fijn. Mag ik even helemaal terug naar het begin van dit interview. Ja, oh, je ja bent je bent We hebben elkaar... ook oh, oh. verteld wie met, je met bent wie we het hebben ja, en waarover precies. we het hebben. Ja, precies. Ja, precies. Nee. Ja, jouw naam daar uh, heb ik me wel een keer of drie over uh, ben gestruikeld, eerlijk ja. gezegd. Ja. Ik, heb ja. het, ik heb het wel geprobeerd hoor. Dela Ram? Ja.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 Andere hier geboren en opgegroeid, opgevoed. Dus, uh, en weten we, is dat als ze van een ander land komen bij het nieuwe land. Sowieso is dat altijd te wennen. Ja. En als ben je bij een plek en je bent wel gewend en accepteert. Dus moet ik eerlijk zeggen, dan vind ik het fijner. Dat, mm. lijkt, dat is Het lijkt op mijn wijk, het lijkt op mij echt voel ik het gewoon thuis. Dus uh, daar vind ik het gewoon fijn op uh, hier iets. Uh, ja, zo? omdat je uh, ook uit dat artikel staat dat je ja. een heleboel opleidingen gedaan hebt, ja. maar je hebt ook een proef gelopen buiten Zandvoort. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Om, omdat daar uh, de capaciteit beter was, kon je daar ja. beter terecht om alles wat jij wilde doen ja, kijk, te leren? Is het, ja, precies. Is het Zandvoort dus dat hebben we heel, heel goede kapsalonnen eigenlijk en uh, schoonheid en allemaal. Maar goed, als je moet jij voor diploma gaan, dat kan je niet bij iedereen voor diploma. Mm -hmm.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 Uh, ja, nee, ik heb het, uh, ik heb het drie, uh, drie keer uitgeprocedure ja. geweest. Maar ik heb het uh, zeven jaar... Uh, Hoe je heb je dat ervaren? Het... Ja, ja was het, uh, als, op dat moment was het heel lastig. Maar nu als er kom jij buiten de, zeg maar, die situatie uiteindelijk vind ik het heel fijn. Omdat ik heb heel veel geleerd eerlijk. Dus uh, in de praktijk eerlijk zeggen, dan ben jij weer zeg maar, echt...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 Dus uh, dan is die procedure wel lang, maar goed. Uh, ja. Het, ja. Is, uh, dat het is gelopen zoals verwacht is. Je bent uh, ja, ja, je bent Zandvoortse. Ja, ja, ja en Je man is ook Zandvoort, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Wat dat doet ik... hij? Hij is het, uh, hij is het uh, schermleraar. Hij is het tien jaar bij N uh, Nederland, de Iranse internationale schermen gedaan. Hij is het in Nederland ook een paar keer eerste geworden als een schermer. Voor de uh, top schermer in Nederland, zeg maar. Maar hij is het nu <coughs> het, uh, coach voor de uh, m, m, jonge schermers. Dat gaat naar Olympische. Dus hij coacht het wel. Hun. Ja, nou dan uh, kijk even naar de redactie. Dan zouden we met jouw man ook...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 Er zijn kampioenen in Zandvoort. Ja, ja, zijn ja. Er wel. Hij zei, hij, die zijn er niet van de Zandvoort, die uh, zijn er wel maar in wel. Ja, Maar hij wel. Hij is zelf uh, ook een paar Naarom. keer in de krant van uh, Nederland gekomen eigenlijk. Goed, tot, tot zover het schermen. We gaan over de ja. ja, precies, Dat, uh, Ja precies. Ik uh, liep een aantal weken geleden door de hal. ze dus had zo'n heleboel ballonnen. Ja precies. En, en een feesttent. Ja. Um,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 Hele fijne in ELEC. En ik heb het nog steeds heel goed contact met mijn oude bas en oude collega's. Dus ik ga ook niet klanten van daar pikken. Want ja. wij hebben een heel mooie relatie. En uh, daardoor, ik heb het niet, uh, zeg maar, klanten dat ik heb het daar uh, opgeschuiven. Ja. Maar... Uh, in de twee maanden starten, eerlijk gezegd, ik ben heel blij met de klanten. En met echt zo'n stond dat ik krijg van de zandvoorders en heel veel klanten wel binnengekomen. Daar ben ik heel blij mee, echt. Um, je bent blij met je klanten ja. en uh, de maand september was succesvol. Ja, precies. En daardoor krijgt ook iedereen korting de volgende ja, maand gezien. Ja. Dus iedereen, als je nog zin hebt... Je kan Ja. even. Ja, ja. ja. nee, uh, heb maar, je een website? Uh, ja ik heb het ook een uh, website, inderdaad. <coughs> okay. dat is het, ook, uh, Want het is altijd handig, hè? Om te ja. kijken wat uh, ja. informatie over je ja, behandelingen is. Ook, uh, ook heb ik het ook een uh, Facebookpagina. Dat is staat tot iedere dag, zeg Boek, maar. Hoe heet die Facebookpagina? Uh, dat is het ook uh, Lambiance Coiffeur en Beauty. En Facebook ook uh, www.lambiance.eu. <coughs> Oké. Okay. Dat, ja, die naam heb je dochter verzonnen, heb ik begrepen. Ja, dus, ja, ja. Mocht hele familie meedenken? Ja, nou inderdaad. Maar zij is dat eigenlijk wel een paar, namen uh, eigenlijk, uh, uh, met een paar namen bij mij gekomen. En uh, ik ook had een paar ideeën. Maar was voor mijn gevoel, die betekenis van de namen was heel belangrijk. Dus ik had het niet gewoon zomaar wil ik het iets nee. zetten. Dus uh, toen ik heb het... Zij kwam met die naam, het klinkt mooi. Maar wist ik helemaal niks wat het betekent natuurlijk. Dus ik dacht, nou wat betekent dat? En toen ik heb het gezegd...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 Ja, dat is het gewoon. Ja. <laughs> nou ja, je legt je handen neer en dan ja. wordt alles gedaan. Dan worden de ja, nagels direct. gedaan. Dat is het, ja. Eigenlijk heb ik het wel een pakket voor 8 uur, zeg maar. Dus dat is de hele dag. Heb ik het ook van 6 uh, uur of heb ik het ook van 4 uur hangen vanaf wat ze wil? Ja. En dan, uh, wij noemen dat uh, metamorfose, Dus dat doe je ja, ja. gewoon van alles. Ja, Dat kan ik me voorstellen aan 8 ja, uur. Dus, uh, <laughs> ja, inderdaad. Dus, uh, maar dat ja, is ook vaak ook gedeeltelijk van... thuis, hè? Dat je dus de, de, het laatste stukje bij mensen thuis doet, zodat ze in hun kleding kunnen en dan omdat, maar dat is heel fijn, omdat, uh, moet ik eerlijk zeggen... dat uh, die bruid dat bij mij komt, komt met, ook met kleding. Zij heeft ook kleding bij mij dus gebracht. ze kunnen zo naar het stadhuis, want ja, het is in, de, om de hoek. Ze, doorlopen. Zij zocht gedaan, inderdaad. Zij komt bij mij, de dus, ja. ochtends vroeg, om zeven uur. Zo. En die kleding... Niemand ziet gewoon, dat ze nee, binnenkomt. inderdaad, is het is helemaal donker. Dus ja. zij is het gewoon kleding achtergelaten. En dan om tien uh, uh, uur ochtends, was bij wel snel gedaan... dus tien uh, uur ochtends, zij is het met bruidkleding naar de stadhuis gelopen. Dus, ja, Kijk, een Kijk, zo, zo hoe een mooie plek ja, heb je? Maar maar. Heel mooi. Wat Irene zegt, uh, doe je dat ook aan huis bij mensen? Als mensen inderdaad gewoon thuis gekapt ja, of opgemaakt als willen, willen worden ja. voor die, voor die ja. bruiloft? Als ze willen, dat doe ik het wel, tuurlijk wel. Okay. Maar uh, eerlijk omdat uh, die salon is er zo opgericht is. Ja, en uh, heb je wielen, bij de klant Ja, de klanten oh, okay. willen eigenlijk daar gewoon behulp worden. En van andere kant is het, uh, die salon is het zo, uh, zo eigenlijk opgebouwd. Dat voor ook uh, uh, kunnen workshoppen geven. En cursussen geven voor festatie, voor uh, nieuw kan ik het gewoon, uh, kan ook bij mijn wimper extensies daar ben ik het erkend in, daar kan ook uh, worden ook gediplomeerd door Lambiance. Dus dat is ook mooi, daar vind ik het. Uh, nou, er is uh, dus van alles te doen in Lambiance, in de Haldenstraat, uh, nieuwe ondernemer, ja. ik zit daar toevallig de voorzitter van de OVZ, daar gaan we het straks nog even over hebben. Um,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 The joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be.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 aandacht aan moeten besteden. En Peter Kennen komen we misschien net tot de helft. Ja, Peter, welkom. Ik, ik had tot half twaalf had ik begrepen. Ja, oh, nou het blijkt, het, blijkt drie, het blijkt drie voor elf te zijn. Ja. Peter, uh, er, uh, uh, je bent lid van het Kernteam. Het kenteam is ontstaan uit een aantal bijeenkomsten die uh, twee jaar geleden gehouden zijn in uh, diverse locaties. In de bewoners, retailers, uh, horecamensen, strandpachters. Daaruit is een kenteam ontstaan Juist. waarin uh, zouden moeten zitten uh, alle voorzitters van het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 Dat zou kunnen, 8 of 9 november, woensdag 9 november. Dan komt het eerst in de raadscommissie, zodat de leden van de raad er kennis van kunnen nemen. Dan hebben ze gedegen voorbereiding gehad om de stukken te lezen, om hun op- en aanmerking erop te nemen. Aan de hand daarvan wordt het gepresenteerd aan het college. En het college gaat op 22 november het voorstellen aan de raad.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 Ik hoorde jou al over de zweerverlichting. Ja, nou wil je daarvan ja, weten? Nou ja, wanneer die opgehangen wordt en of dat daar een, uh, een dat overeenkomst over is. Dat zou februari worden volgend jaar. En dan hangt die een week en dan halen we hem er weer vanaf. Nee hoor, oh, dat is flauwekul. <laughs> dat is wel 30 seconden hè, uh, Ja, dat is zonde. Uh, begin november is de planning. Uh, wat hebben wij gedaan? Wij hebben afscheid genomen van uh, Starlight. Dat is een bedrijf in Heino uh, tegen de Duitse grens aan.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 Ja, natuurlijk tuurlijk, en er zijn heel veel mensen die een week, twee weken... Ik kan me herinneren van het afgelopen jaar... dat er een, een prijzen zijn gevallen op mensen uit Duitsland. Nou, dat er prijzen zijn gevallen op bij mensen deze uit dus, dus, dus ieder, ieder, Ja, ieder, Friesland he, dat is een ander verhaal. Ja. Maar ieder, nou, is ook bijna-bouwland. <laughs> ja, ja. bijna. ja. Dus iedereen mag uh, gezellig meedoen. Uh, we zijn bijna aan de tijd, Pete. Uh, Doen. Mag iedere winkelier ook meedoen? Uh, of is het beperkt nee, tot je overzet? Nee, uh, iedere winkelier mag meedoen. En iedere winkelier mag bij mij loten ophalen als zij mee willen doen. Hoe meer er meedoen...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 Peter, we hebben drie van de vier onderdelen behandeld. Welle we zijn er niet gehad. <laughs> bedankt voor je komst. En we, we zien elkaar niet? Ja, doen we nog wel een keer. Oké, okay, dankjewel, dankjewel. Kom maar terug. Dag. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichter doet. Buiten de stormwind, nu maar razen in het donker, want binnen is...